And royal classic grooves. Classic Czar. Fan in the funk is gonna get you yet. En ook stip is ingeschakeld. Hé, uh, hey, goeienavond, jongen. We gaan even kijken ook voor zijn verzoekje. Maar er is nog even eentje voor de dame uit de bierhut. Voor Esther, voor haar speciaal. Uh, de volgende blaad. Bringing you the rare. En Royal Classics, nobody else dares to play. This is Royal Classic Grooves with Czar. Ik voor Sunfire eigenlijk ook gekozen. Never too late for your loving. Ooh. Never too late, hè? Misschien een beetje aardige tekst voor die dame. En dan gaat ze nu het hier hopen, ja, morgen. <laughs> Geloof in niks, niks, man. Maar een beetje paai, hè? Ja, ons café, de Bierhut in Amsterdam-Noord. de leukste barverhaal van heel Nederland, dat kan ik je wel vertellen. Speciaal voor Esther. restaurant. See, you don't no. Girl, there's so much fun. Never too late for your loving. It's not to laat. Nee. Speciaal voor de leukste barvrouw van uh, Amsterdam Noord op zeker. En wie weet gaat ze morgen wel een half uurtje ervoor of Ik geloof er niks van. Let's bring the jam back to Amsterdam. I've always dreamed about this. Oh yeah, oh, yeah. Amsterdam dance radio. Stippy voor jou jongen. Form geplaatst een verzoekje voor onze grote vriend Stip die ook al jaren van de partij is altijd hier al. Form the Cut, Kindness of weakness, 1986.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 de Cut Kindness of a Weekday, special voor ons, uh, onze vriend Stip. Uiteraard een Larry Levenmix en het is allemaal uh, geschreven en geproduceerd door Greg Brown. Ja, je hebt er helemaal niks aan aan die informatie, maar je pakt het toch even lekker mee, ja toch? Straks kwart voor negen, uiteraard wel de reggae classic hier. Every kingdom had its king. We have Czar with his royal classic grooves. Ik zag ook nog een uh, plaatje binnenkomen trouwens op het forum hier via www.dansradio.n Van uh, Grote Vriend Breuking gaan we het er ook even bij halen. Maar is even deze, een oude plaat van Pictures. Dat zijn plaatjes uit uh, de kast van Zar hier achter in de studio. Onder het stof. Maar het is niet erg. I Voor hem afgetrokken. Freddy Grace en Rhinestone in Help. Speciaal voor uh, vriend en uh, bijna collega uh, de Breuking. Een paar keer naar zijn oren getrokken bij uh, Perry de Bruin. Die heeft hem meegenomen naar de studio. En onder een voorwaarde, Breuk. Jij verzorgt de muzieknaam. Nou. Dan worden we op ons wenken bediend door. Flik maar uitstek. Uh ooking al jaren op het forum activeren bij Dance Radio. Classic with a capital Z. This is ZAR. ...with Royal Classic Grooves. zoals is maar net. Jawel, het is half negen geweest... en straks negen uur is de pret nog niet voorbij, want... ...buiten dat ik het studiocomplex hier ga verlaten... ...ga ik de boel overdragen aan Remy Jam. Remy Jam. They could be So what they did was get together And started a family tree Well, year by year, the dream did grow They might have been fat, but it wasn't slow And now they're known as the Bubble bunch. And if they wasn't eating dinner, they was eating lunch The Bubble bunch. The Bubble bunch. I heard one bubble to another bubble say, I've been pissed before, but never this way. So later that night, they all got dressed. The bubble bunch put on the Sunday beds, and three of them decided to go with Superminds. Rock the disco, well, I'm on my feet to the jam, the rock the beat. I see these people coming down the street. What looked like six and first to meet. I turned out only to be three. It was the bubble bunch. The bubble bunch. The bubble bunch. The bubble bunch. It out. Well, they paid their money to come inside, and do stuff that they've never tried. I had never seen a bubble break, but these three bubbles could move to me. Well, half the night, they danced away, a bubble bump anybody in the way. But the bubble bunch was hungry now, when the food started passing around. They didn't care what people think, they ate the food even if it Give It the bubble bunch, the bubble bunch, the bubble bunch. Well, they beat the food till there was no more. And then they headed for the door. But before they left, they had to say, But oh, now you rock the bubble bunch way. You seen us dance, you heard us talk. We're just being run, so we'll have to walk with the bubble bunch. The bubble bunch, the bubble bunch. We zijn op Igor in uh, Spanje. Maar daar heeft het ook geregeld en is het uh, de kachel aan. Nou, dat doet ons uh, deugd. Zeer dus dat we je niet gunnen, beste man, maar... Er zit hier, uh, nou ja, echt waar ook hier met de kachel hoog aan. Oh, het is hier ook niet best in dit land, hoor. Niet te geloven. Every kingdom had its king. We have czar. With his royal classic grooves. Tijd voor een Narada Michael Walden. I shouldn't love you. Straks kwart voor negen uiteraard. De reggae classic hier. Ja, Igor. De winter staat voor de deur hier, jongen. Dat is uh, geen pretje, nee. Helemaal ik als buitenwerker. Ja, dit is uh, het was een lastige tijd om te beginnen. Maar ja, als we eenmaal bezig zijn, Igor, ja. Dat hoort er nou eenmaal bij hier, hè. Ingeburg, net als Dance Radio... Touch ya Hold touch ya Michael Walden, I shouldn't love ya. En ik ga je een waarschuwing geven, want wat gaat er straks gebeuren? Enige overeind gebleven item hier in de show gaat weer komen. In het kader van het gewaarschuwd stelt voor twee, krijg je voor mij deze boodschap. Sunday hier op Dance Radio Amsterdam Ook de beluisterer uiteraard uh, halen hem in omstreken. ik zie hier uh, Ton ook op het forum Magische race, ik heb het niet meegekregen Maar uh, heb je gewonnen, ja toch? Zou dat wel zijn, ja Why not, uh, ja maar nog niet uh, Laatste Item in de show, paalrecht overeind gebleven en die gaan we nu aan jou te horen brengen. Ook voor de allerluisteraars van ZFM 106.9. SARS-Break A Classic. ...nodig heb je ja, dan draai je hem even... om half negen. Straks om kwart voor negen hebben we weer een reggae classic. En op een of andere manier wordt het altijd geassocieerd... ...met een lekkere sticky. Ja, ik weet, ik kan er ook niks aan doen. Studio blauw, maar tegenwoordig ben ik alleen en ja dan heeft het weinig nut. We worden toch keurig netjes overdragen aan collega Remy Jam, straks om 9 uur hier tot 12 uur. Door de Dennis Brown en Money in My Pocket. Trouwens met Prins Mohammed. Ja, samen op de plaats staat van Jun Lot Someone Loves You Honey dat elke week bij Zar in het programma? En van Leeuwen draait ook tegenwoordig ontzettend veel reggae in zijn programma. En ik blijf van mening ook, ja, vroeger. Het hoorde er gewoon bij, toch? Ja. Als je reggae suggesties hebt, je kan ze sturen. En ik denk in die top 100 dat we ook wel uh, reggae plaatje moeten gaan uh, stoppen, vind je ook niet stipbreuking. Nou, die andere freaks die aan het luisteren zijn, ja, vind ik wel. Ik vraag ook aan iedereen om... Uh, mee te gaan doen. Om je suggesties vooral te gaan sturen hier naar Dance Radio. Zodat we op de 31 december. zoveel keuze hebben we met plaatjes. dat we er dood en dood misselijk van worden. Classics with a capital Z. This is Czar. With Royal Classic Grooves. Maakt ook spank. heb ik het over Jimmy Bowhorn. Dit is Is It In. We hebben nog een minuutje of zeven te gaan. Zit de ene laatste plaat, jongens. Zit het er weer op, ja. Zo snel gaat het. Ja, als je even met je ogen knippert, is het gebeurd. Maar niet getreurd, straks Remy Jam en ook morgen ook hè. Niet vergeten jongens, om 7 uur. De BBB-show. volgende editie van Leewin Zar hier op de Dance Radio zondag. Van 5 tot 7 is die uh, kale gek hier. Deze langharige tackle pakt hem van 7 tot 9. En keurig in uh, schijnige kap haar. Straks is Remy Jam. Het zijn downtown Dance show tot 12 uur. Dus zet hem niet uit. We blijven er nog even bij. Morgen de BWB show. Collega Brown. Benny Brown, ja jongens. Zeer leuk programma om te luisteren, moet je ook zeker even doen. Ook die cfm luisterers, dus hartelijk dank weer voor het luisteren wat mij betreft. Graag tot de volgende editie. En dat is heel snel, want het is al volgende week. We dance radio. Laatste is deze van Adifa klein bedankje aan alle luisteraars die geluisterd hebben. I thank you. En Esther, ik zie jou oh, morgen, een beetje uh, wel op tijd hè. Wat we afspreken, één over twee. Knotten schelen. Kachel aan, een beetje lekker van elkaar warm maken. Goedkomen jou. Koffiemachine aan. Er moet gedart worden morgenmiddag hè. Moet in vorm blijven namelijk, ja. Tot volgende week, hoi. Veel plezier met Rim.